4 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. In het kerkdorp Oerlo bij Venraai zijn twee lichamen gevonden... in een gebouwtje waarin brand heeft gewoed. Politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Familielid ontdekte gisteravond dat er brand was geweest... in een huisje achter een boerderij aan de Pauweg in Oerlo. Het vuur was inmiddels uit. De hulpdiensten ontdekten even later in het huisje de twee lichamen... vermoedelijk van de bewoners. Omdat de boerderij wordt verbouwd... wonen ze tijdelijk in een gebouwtje achter de boerderij...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 De nacht van het goede leven. Met Adeline. Halfway Station was dat. Zeg jongens van nieuws. Luister nou eens terug. Wat, je, wat, wat, wat, wat, wat, wat is dat nou voor nieuws? Wat is dit is voor achterlijks? Of een aantal doden? In, in de... Nou ja goed. Ik vind weggegooid geld hoor. Dat hele journaal. Dat kunnen we dan nog net zo goed schra schrappen. Schandalig. Hoorspel op herhaling. Ik heb weer een oudje teruggevonden van de nu 100 jaar geleden Leon Povel. In 1977 maakte hij voor de KRO een Nederlandse versie van het hoorspel Maannacht. Van de Poolse schrijver Stanislavs Lem. We gaan plaatsnemen in een ruimteschip en ontmoeten daar twee maanonderzoekers. Dr. Mills en Dr. Blob.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 Roger, hier is mails op de maan. Goedenavond. <tok> ...avond. Verdomme. Hoort jou niet zo Mils? Ben je verkouden? Ik sprit je door met de Trudger. Hé hey Tom, kom eens hier. Op de maan is het ben helemaal niet verkouden. komt van dat rotstof. Die proefmonsters, je weet wel. Ze zijn net klaar met het inpakken van de containers. De maan bestaat voor het grootste deel uit stof en stront. Als jullie dat nog niet wisten... Roger.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 Ja, ik zal hem afzetten. Het is zonde van de stroom. Zo is het nou eenmaal, hè? Zo is het leven. Ja. Nou, wat gaan we nou doen? Ik ben eigenlijk helemaal niet moe. Spelletje poker. Nee, liever niet. Hij wint altijd. <laughs> Omdat jij niet kan bluffen. Maar een mens is toch nooit te oud om te leren? Potje kaarten? Ja? Ik heb geen zin. De kaarten vallen zo verdomd langzaam op tafel. Dat je alles kan zien. Hey, hey, hey. wil jij misschien zeggen dat ik bij het pokeren gebruik maak van de maangravitatie? Ach, ja, nee. Ja. Ik wil alleen maar zeggen dat we ons aan de voorschriften moeten houden. Het is tijd voor de melding. Mm. Ja, maar dat ik niet met maanden kan pokeren. Dat is een grove fout in de programmering. <lacht> dat moet anders in het vervolg. <lacht>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 Merk dat dan bijvoeging ik... normaal? Uit, zet dat ding toch af? Ja, luister maar je een eentje, ik bad nemen. Wil je dat niet nog een paar I minuten uitstellen? Nee, zet Nee, nou. Die wijzen op de noodzaak zijn, zuinig te zijn met water en energie. Nou, neem toch aan bad hoor. Of dus wie heb je het eigenlijk tegen de computer? Je bent erg prikkelbaar praten. Een bad is de beste tranquilliser die er bestaat. Je spreekt maanders, stationscomputer. Er volgt één belangrijke mededeling. Hmm. Een belangrijke mededeling buiten het gebruikelijke programma. Wacht gevaar fase Gevaarfase 1. Gevaarfase 1. Huh? Het voorschrift E van Emergency 107 treedt in werking. Wat zeg je me nou? Wat voor gevaar? Wat is de er dan? De zuurstofdruk in de hoofdtank daalt met één gemiddelde Wat? snelheid van 9 tot 9.67 kilo per vierkante centimeter per minuut. De zuurstof. De druk daalt. Voorschrift E van Emergency 107 wordt van kracht om 21.40 uur 40 bedroeg de zuurstofdruk in de hoofdtank 190 kilo per vierkante ja, centimeter. Nu bedraagt hij 112 kilo pond per vierkante centimeter. 112. De zuurstof daalt. Klopt dat? Maander. Is er een lek? Waar? Afsluitingen in de hoofdbuis A 27. De centrale hoge druklep en de afsluitingen in de zijbuizen BD en H18 zijn normaal. De druk in de hoofdtank daalt verder. Hij bedraagt nu 103 kilopond per vierkante centimeter. Hoezo dan normaal is de druk daalt? Om direct de zuurstof in de reservetank. Volgens punt 1 van voorschrift E van Emergency 107 pomp ik de zuurstof van de hoofdtank in de reservetank. De druk in de reservetank bedraagt 89 kilopond per vierkante centimeter.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 De reservetank is ingesteld op een maximumdruk van 85 kpm per vierkante centimeter. Volgens voorschrift E van Emergency 107 heb ik de toegestane druk in de reservetank met 5 kpm per vierkante centimeter overschreden om de zuurstofreserve tot een maximum op te voeren. Hm. Een verdere stijging zou het springen van de tank tot gevolg kunnen hebben. Ook dat nog. Melding in het kader van voorschrift E van Emergency 107. De druk in de hoofdtank daalt nog steeds. Hij bedraagt nu 41 kilopon per vierkante centimeter. Zuurstof loopt nog steeds weg. 41. Maanden, waarom doe je niks? Waar loopt hij weg? De informatie is ontoereikend. Dat is dan mooi. Ik schakel nu de reddingsinstructie van voorschrift E van Emergency 107 in... paragraaf zuurstofverlies en verstikkingsgevaar. De druk in de hoofdtank daalt om onverklaarbare redenen. Op het ogenblik bedraagt hij 32 kilopond per vierkante centimeter. Als de zuurstof gelijkmatig ontwekt zal de druk in de hoofdtank binnen 9 tot 10 minuten tot 0 dalen. Ik herhaal. Als de zuurstof gelijkmatig ontwekt zal de druk in de hoofdtank binnen 9 tot 10 minuten tot 0 dalen. Indicators ABD en groep H26 vertonen geen afwijking van de norm. Kleppen in het duizendstelsel van het maanstation voor en achter de reductor vertonen geen afwijking van de norm.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 Daarom bestaat de in het Averijprogramma afdeling 08 onder afdeling 12, paragraaf 04 vermelde mogelijkheid dat het basispanser van de zuurstoftank gesprongen is op een plaats waar de tank in zijn betonnen omhulsel in directe verbinding met de maanrot staat. De kans dat het basispanser van de zuurstoftank springt wordt door het Averijprogramma in paragraaf 05 op 1 op 400 miljard geschat. Ik geef informatie in het kader van de reddingsinstructie bij voorschrift E van Emergency 107.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 Ik wil leven. En wat heb jij? Wat zie je er raar uit? Wat is het? We zien er allebei raar uit. De zuurstof loopt weg. Wat zeg je nou? Alle zuurstof is uit de tank gelopen. Alle zuurstof? Wat, wat is dat wat dan weer voor onzin? Ik vind het niet. Luister dan maar. Je spreekt de stationscomputer, reddingsinstructie bij voorschrift 1 e van emergency 107. Op het station is de hoogste alarmfase afgekondigd. De druk van de zuurstof in ja. de hoofdtank bedraagt op dit ogenblik 8 kilo per vierkante centimeter. Ja. De druk in de hoofdtank daalt nog steeds maar langzamer. Volgens de manometer is de hoofdtank lek. Ja. De plaats waar het ja. lek zich bevindt kan ja. wegens ontoereikende informatie niet, niet worden vastgesteld. Waarschijnlijk ja. is de tank aan de basis gesprongen. Het averijprogramma schat de kans van een dergelijk ongeval op 1 op de 400 miljard. In het kader van voorschrift E van emergency 107 geef ik voor de wettingsinstructie wordt voortgezet de standen van ja, de in de... op ja. het station. In de buizen van de reductor verstond geen enkele hoge drukklep 1 afwijking van de norm. Vooruit. Zit daar gaan kletsen. We, we, we, we moeten bespreken de wat, wat, wat, wat, wat, wat we moeten doen. Van de norm. Ik, ik heb mijn hersens er nog niet bij. Maar, maar geen zuurstof meer in de hoofd, denk. En wel in de reserve. denk. Ja...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 De zuurstof in de reservetank is voldoende voor 140 uur voor twee personen bij minimaal verbruik en maximale spaarzaamheid. Ja, en voor 280 uur voor één persoon. Ik vervolg de lettingsinstructie volgens voorschrift E van Emergency 107. Daar het menselijke organisme in rusttoestand de minste zuurstof verbruikt wordt alle op het station aanwezige personen aangeraden. Onmiddellijk op de rug te gaan liggen, de spieren te ontspannen. Regelmatig te ademen en wel niet sneller dan 14 maal per minuut. Aan en aan aangename dingen te denken. Wel, ja zeg, laten we aan aangename dingen denken. 140 uur hè. 140 uur. En die raket komt over 190 uur. We hadden het niet, we hadden het niet. Ziet er wel naar uit. Ja, maar hoe is dat zo gebeurd, zo plotseling? Weet ik dat... niet, hij weet het ook niet. Ja. Ontoereikende informatie. Ja. Het verhaaltje dat kennen we wel.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 Goed, ik trek iets aan. Maar het belangrijkste is nu dat we onze hersens ja, bij elkaar op, houden, ja? Pas op, Je trekt je hemd over je Ach, benen. Een zeg maar, mooiste hemd. Oh, God. <laughs> nou ja, goed, ik ben klaar. Ja. Jij doet maar wat je denkt dat goed is. Ik ga liggen. We kunnen ook praten als we liggen. En voorschriften zijn er om opgevolgd te worden. Ja, wel ja. Hier volgt een bijzondere mededeling in het kader van voorschrift E van Emergency 107. De druk van de zuurstof in de hoofdtank is onder de 4 kilo pomp per vierkante oh, meter getaald. Daar deze druk niet voldoende is om het station te voeden, schakel ik op de reserve tank over. Wat nu al? Ja. Ik vervolg de wettingsinstructie volgens voorschrift E van Emergency 107. Zolang de hoogste alarmfase van kracht is, wordt het tot zich nemen van voedsel afgeraden. Ook dat. Dit geldt voor al voor eiwit met een hoog aantal calorieën. Daar de stofwisseling eerder wordt versneld. Het geen gepaard gaat met een verhoogd gebruik van zuurstof. Waarom heb je die computer afgezet, Blob? Zeg luister. Luister, we moeten contact opnemen met Houston. Ze moeten Dan... die raket eerder sturen. Je vergeet dat we geen contact kunnen opnemen. Ah, verdomme! Maander!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 Maander! Hier spreekt Maander, stationscomputer. Wat is uw vraag? Registreer jij alle gesprekken? In sectie 7 van mijn installatie bevindt zich een verzegelde koker met één glazen deksel... ...die een recorder, cassettes, een cassette-wisselaar en een onafhankelijke energiebron bevat. De registratie kan niet worden uitgewist...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 Hier, het is Seconal. -no. Nee, nee, nee, nee. Blijf van dat buisje af. Ik neem zelf wel een tablet. Alsjeblieft. Ik heb er al Maar nou, wat is er? Waarom kijk je zo? Stop dat tablet in je mond, dan doe ik het ook. Goed, tot je dienst. Nou, waarom slik je het niet door? Eerst kapot bijten. Ja, maar jij bijt niet. We slikken ze allebei tegelijk door. Op commando. Oké? Okay? Wat een vreemd gedoe, goed als je het per se wilt. Eén... In...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 Maakt namelijk bij de registratie echt wel verschil of een geluid van ver of van dichtbij komt. Ik stond bij de computer nee. en jij lag op de grond en jij klopte ergens op. Kom Les nou toch, toe. kom nou toch, dat verbeeld je je maar. Goed, goed, goed. Misschien was het een toevallig geluid en heb ik het niet gemerkt. <lacht> nee, doe, doe nou, blop, doe nou, blop. Ga nou toch ja, op met ja. die onzin. <lacht> We kennen elkaar toch langer dan vandaag. Ja, inderdaad. Jij bent impulsief. Afgezien van de afloop van deze zaak... Hoe ik een beroep op jouw betere ik. Denk daar maar eens over na. Het zou afschuwelijk zijn als er hier iets gebeurde dat, dat onze solidariteit kapot maakte. Onze... Zeg, wat ben jij van plan? We hebben allemaal goede en slechte eigenschappen. En jij bent ook geen heilige. Nou, dat beweer ik toch ook niet? Ik zou alleen willen voorstellen dat we ons gedragen zoals de situatie het vereist. Waardig en redelijk. Oh. Dus je bent van mening veranderd.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 Overigens gebruik jij voortdurend hetzelfde schema van verdachtmakingen, hè? Eerst was het de cassette recorder. Doen het glas, nu het mes. Ja. ja, ik weet dat je liegt of fantaseert in je vervolgingswaanzin. Maar je bent in elk geval gevaarlijk. dom eigenlijk zou ik je vast moeten binden. Nee, nee, nee, kom niet dichterbij. Ik kom helemaal niet dichterbij, ook al zou ik het willen. Zo dom ben ik niet, hoor. Het is een valstrik. Zo'n je... valstrik. Jij praat onzin. Jij verdraait alles in zijn tegendeel. En dat doe je de hele tijd al.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 En daarom stel ik nou voor... Ah! Mils heeft met een zuurstoffles naar me... Schoft! Rug. Je licht die lag op de grond en jij gaat maar een schop tegen. Mils! Laat die andere fles met rust. Ik moet hem pakken, want ik moet iets hebben om me te verdedigen. Dan pak ik er ook een. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Mils heeft me aangevallen. Bloop heeft me aangevallen. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Voor de laatste maal probeer ik een greintje zin in deze waanzin te brengen.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 zeggen we allebei welke kant boven ligt. En wie boven ligt, wint. Akkoord? Akkoord. Wie verliest, neemt vergif. Goed. Goed, ik gooi. Munt! Munt! Ik heb gewonnen! Kop! Je liegt! Kop! Ik heb gewonnen! Je liegt. Munt! Je hebt verloren, Blop!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 We hebben al meer dan genoeg zuurstof verspild. Klaar. Dan ja. zet ik nu de computer aan. Voorschrijf. 1, Emergency. 2, 2. 3, 0, 3. 4, 2. 5. 5. 6. 5, 6, 7, 7. 5. 8, 9, 8. 10, 11, 10. 8. 10. Tien, de is even! Eén was het tiende woord. Eén telt niet, dat is geen woord. Twee oh, nee. lettergrepen tiende woord was bevat. Nee, twee nee. lettergrepen even. Ik heb. Beloofd. Oh, wat gemeen! Nee, dat zal je niet lukken. De voorwaarden zijn vastgesteld en op de band ja, ja. opgenomen. Er was geen sprake van uitzonderingen. Eén is nee. een woord. Ik heb nee, gewonnen. Nee, nee, dat klopt niet, Blob. Ik heb gewonnen. Maar de Siankali halen Wils. Vooruit schiet. Maar zelfs, zeg. Oh, met dat dat gaat doen, Blob, ik ga ja, toch niet gewonnen. Wils, gewen. Wils, wils. Je? wils, laat me los! Wils! wils. Milch. Plop! Oh, plop! Vuur op me niet! Oh, mis. Ah, Doe dat mensen! Mis. Mis. Oh, oh, paragraaf 03 van de reddingsinstructie treedt nu in werking. Deze paragraaf heeft betrekking op operatie B van bevrijding.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 Ja, nou, is het een goed verhaal. Dat schreef dus de Paul Stanislavs Lem eh, in eh, 1963. En eh, onze Leon Povel die maakte er in 1977 voor de Karo dit hoorspel van. En Dr. Mills is de stem van Huip Roos en eh, Gees Lindenbak, eh, Lindenbak... Bank, sorry, die deed Dr. Blob. Eén kritische kanttekening. Eh, ik werd persoonlijk wel gek van die computerstem. En weet je wie dat was? Pietekel, Malle Pietje. Die klinkt toch eigenlijk normaal heel anders? Hé, hey, Brom heeft me met dit baantje willen helpen? Ja, zeker, man. In de nood leren je beste vrienden kennen. Ik zou zeggen, schiet maar op, want anders ben je misschien te laat. En jij hebt ook geen werk voor me? Oh, man, ik heb bijna niks te doen. Dit is slappe tijd. Ja, ik zou zeggen, ga dat bij de handen. Dat baantje, jongen. Ja, ik moet toch wel weten of ik nog een kans heb? Man, of ik een kans heb? Of ik een, een kans heb? Natuurlijk heb je een kans. V vooruit, schiet op. Da, wacht even, ik moet er rustig aan doen. Ik moet me wel even voortpripperen. Nou. Voor, voor, voor het baantje. Ik moet de modder van mijn schoenen allemaal. Ik kan me met mijn ik moet me nog scheren. Ook, kan ik er ook een uitzien? Nou, je noemt toch al wat op. Daar kom je helemaal niet aan toe. En dat scheren, dat moet je niet doen. Dat Leek. staat deftig. Zou nee, denk, nee, je denken? Ja, schiet dat ze blik toch. De, de kou ja. legt in de kamerbak van de wastafel. Ja. En, en de schoenpoetsen legt in het keukenkastje. Ja, ik krijg de van me. Dat Geen zwam van jou. Ja. Ik, ik, ik ga dan. Ja, ja. Jongen, jongen. Er komt helemaal niks van terecht met nou, dat wandje. Nee, dat weet Ja, zeker. Dat krijgt hij nooit als hij zo doorgaat. Oh. <tie> die we Zit Ze zitten te luisteren. Ik vind het heel lekker. Naar uh, Pitch Black. A New Day. En